Christian Bonemakker met het NOS Journaal. In een kerk in Lommel worden de 28 mensen herdacht... die bij het busongeluk in Zwitserland om het leven zijn gekomen. Vanwege de grote belangstelling is de gebedswaken... buiten op twee grote schermen te volgen. Voor alle slachtoffers zijn in de kerk kaarsjes aangestoken. Daarbij werden de namen genoemd van de omgekomen kinderen en begeleiders. Ook voor de gewonde kinderen branden kaarsen. De bischop van Hasselt zei dat de hele natie in diepe rouw verkeert. Iedereen is vertwijfeld. We zijn allemaal verschrikkelijk bedroefd, zei hij. Morgen is in België een dag van nationale rouw. Op overheidsgebouwen in Nederland hangen de vlaggen morgen ook half stok. Bij het busongeluk kwamen zes Nederlandse kinderen om het leven. één minder dan eerst werd gedat. De werkgevers en verbonden in de schoonmaakbranche gaan weer overleggen over een nieuwe CAO. De werkgevers hebben de bonden uitgenodigd voor een verkend gesprek. De bonden hebben de uitnodiging geaccepteerd. Schoonmakers voeren al ruim tien weken actie voor meer loon en meer respect... De bonden vinden het prima dat ze worden uitgenodigd, maar ze wijzen erop dat ze nog geen nieuwe concrete toezeggingen van de werkgevers hebben gekregen. In het noorden van Zweden is een Noors militair vliegtuig met vijf mensen aan boord van de radar verdwenen. Dat melden Noorse media. De Hercules zou in Zweden militairen oppikken voor een trainingsmissie. De verkeerstoren kon vlak voor de landing geen contact meer krijgen met het toestel. Het Noorse leger gaat ervan uit dat het vliegtuig is gecrasht. Het was erg slecht weer. Het Zweedse en Noorse leger zijn een zoekactie begonnen. In de Zuid-Franse stad Montauban zijn twee militairen doodgeschoten... Een onbekende opende het vuur toen ze geld aan het pinnen waren in het centrum van Montauban. Een derde militair raakte zwaar gewond. Eerst werd gemeld dat hij ook was overleden, maar hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter ging er op een scooter vandoor, over zijn motief is niets bekend. Het weer, vanavond en vannacht is het helder, minimaal rond 5 graden met plaatselijke kans op mist. Morgen redelijk wat zon, het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Alternatief FM. You say you wanna grow old with me. But I just wanna stay young. You say you wanna get old with me. And I wanna let. Heette Rogier Pelgrim Welkom bij deze ja, Alternative FM we zijn er maar eventjes met uh, twee uh, begonnen. Maar uh, dat had uh, te maken met, uh, met wat onderse, andere zaken. Uh, daar ga ik uh, verder jullie niet uh, mee vermoeien. Um, we begonnen trouwens met een uh, nummer van Uber IG. Ik heb me laten vertellen dat uh, de heren, de twee heren en de dame in kwestie... Uh, bezig zijn met uh, materiaal. En dat materiaal is langer dan twee minuten. Dus het nummer wat je net hebt uh, kunnen horen... dat was amper twee minuten. Dat heette Uniform Child. Maar... Eh, zo luidt eh, het verhaal van, eh, van de bandleden van Uberig. Is dat eh, dat ze dus bezig zijn om de, ja, de nummers wat uit te rekken, op te rekken, zeg maar. Dus die zullen wel wat langer gaan duren dan de twee minuten die ervoor staat. Overigens, over de Uniform Child eh, gesproken, ze hebben een aantal eh, nummers. Eh, Geremixed. Uh, vind ik toch wel even leuk om dat, uh, Om er even een, een paar. Even in volgevlucht te laten horen. Want het is wel, uh, wel grappig eerlijk gezegd. Hoe dat uh, geworden is. Kijk, ze hebben dus. Uh, van uh, Mika Akimen. Is, uh, is dit. Is dit een versie? moet je horen hoe dat uh, klinkt? Is wel leuk. Uh, toeval wil Of nou toeval ook niet Maar toen ze de, de cd presenteerde In, uh, in het uh, in Winston Pop podium In de Warmingsstraat in Amsterdam uh, Toen zei ik al tegen Donato Ja er zijn sommige nummers Die kun je gewoon remixen En prompt dat ze het dus Met, uh, met dit uh, nummer hebben gedaan De Uniform Child uh, remix van Mika Akiemen Die trouwens een jaar of twee geleden Nog uh, meegedaan heeft uh, Aan de grote prijs van Nederland In de voorronde stond hij toen nog ...kwam niet verder dan, uh, ja, dan de voorronde. En uiteindelijk uh, uh, heeft hij het uh, niet gered. Het is een singer-songwriter... ...maar dit uh, heeft hij dan toch... Ja, ...op een andere manier heeft hij dat toch uh, in, <laughs> enigszins uh, vorm uh, gegeven. Dat is wel leuk. Uh, de andere uh, die je net hoorde, de tweede, was Rogier Pelgrim. Uh, die heb ik een week of wat uh, geleden in uh, Almere aan het werk uh, gehoord. Killing Time heette het uh, openingsnummer van de EP die hij uh, gemaakt heeft. En ja, dat nummer dat, dat, dat heb je net uh, kunnen horen En het resultaat is er wel naar Overigens uh, is die, uh, heeft hij hier best wel uh, plannen Om ook een echt heus album uit te gaan brengen dus Het is, uh, het is wat, wat albumtijd Begrijp ik uit uh, de meeste mensen hun monden Want uh, ja, ik bedoel tenminste de mensen die ik spreek uh, Zo zei ik al, uh, Jorie Zwart was uh, zo'n beetje van, uh, van onze club zeg maar omdat we die al twee jaar draaien. Al de eerste die met een album uh, kwam. Volgens uh, kwam ook Kees Mayfield. En uh, Alaska met, uh, met het materiaal. En over de laatste gesproken. Daar heb ik zo direct nog wel interessant uh, nieuws over. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst eens even fijn uh, wat anders uh, draaien. Dit, dit vind ik ook zo'n geweldig, geweldig nummer. Het, uh, het verdient naar mijn idee best wel meer aandacht. Ze heten Event Garden en ze komen uit Amsterdam. En ze stonden in de finale van de grote prijs bij de categorie Rock Alternative. Eerlijk gezegd uh, vind ik dit wel een. Dank u. Een plaats die radiopotentie heeft. naaktheid, mijn blik streelt je huid. Lust gevangen in je lippen, liefde verborgen. In je ogen brandt een lichtje. Eline heet zij. En dit is een nummer dat heet Naaktheid. Ze uh, is een echte Nederlandstalige. Onvervaste Nederlandstalige popsong, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, ze zou hier vanavond zijn. Zou. Uh, met, het, uh, ja, met het nadruk op zou. Want uh, Sophie is er vanavond niet. En dat had uh, alles te maken met, uh, ja, met omstandigheden in uh, de familie. Ze heeft het even af laten weten. Nou, het is op zich geen, uh, geen drama. Maar we zullen in ieder geval kijken of we er uh, op een donderdag hier uh, naartoe kunnen halen. Het was de bedoeling dat ze hier ook uh, ging spelen. En ook dat ze bijvoorbeeld misschien dit nummer hier uh, ten gehoorde zou brengen. Het is de laatste weken dat we hier uh, wat uh, ja, min of meer muzikanten over de vloer hebben gehad. Uh, bijvoorbeeld uh, Nina Vine. En Angela Moira, die hebben we hier uh, gehad. En vorige week was het uh, de beurt aan Halfway Station. Die hebben niet gespeeld, maar wel uh, gesproken over een album... Uh, ...wat ze hebben uitgebracht, onlangs hebben uitgebracht. En uh, daar uh, zullen we zeker ook uh, proberen vanavond wat. Uh, zeker proberen, dat sluit dus uh, elkaar uit. We zullen proberen of we er iets van kunnen draaien. Het zit een beetje propvol met een aantal uh, zaken... ...die we allemaal een beetje willen laten horen... En één ervan ja, is een triest uh, bericht dat Double Crust, die houdt ermee op. En uh, ja, ze, ze, ze kunnen het uh, niet meer opboksen. Shane, Boy en uh, Sven bijvoorbeeld, die in de, in de band zitten, die uh, vinden het uh, wel welletjes geweest. En dat heeft allemaal te maken dat... Ja, uh, toch op een, een of andere manier De, de, de muzikale uh, meningsverschillen Die waren toch uh, groot Ze zijn niet met uh, ontzettend veel ruzie uit elkaar gegaan Helemaal niet uh, Maar er uh, ja, was geen uh, basis meer om iets nieuws te bedenken De creativiteit was op uh, Dat heb ik uit het uh, verhaal min of meer uh, begrepen uh, Double Crush waren hier ook ooit in uh, Zandvoort In de ZFM studio Dit was een van de dingen die wij hier hebben vast weten te leggen There when we saved it. Where were you when he, he slayed it? I was there when you failed it. All I did you took for granted. You were there when we saved it. I noticed you. Only had your chances on him. Now I can see the ending. But I will be there for you. Didn't see I noticed you. Only had your chances on him. Now it's sending too fast. But I will be there for you. I see you in a better company I'll see it when you're laughing at me I'll see you in a better company Oh My friends told me you love me But all you did was play them and me Now I can't see this ending So I'll have to do something drastic My friends told me you love me But all you did was play them and me Now I can't see this ending So I'll have to do something drastic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 cross my line I can be bitchy I can be stubborn when it comes to being right Crazy girl, sometimes I'm a daydreamer I listen to music for hours doing nothing, feeling great.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 Aldus Nina Fine met I Can Be. En dit is een opname die we hebben gemaakt hier in de CFM studio. De laatste donderdag van februari. Even heel snel uit mijn hoofd. En ik uh, meen dat dat... Uh, nou, wat zal het zijn? De 26e februari. Die kant uit. Even gauw uit mijn hoofd uh, gezegd. Nee, nee, nee. 22 februari. Niet jokken, uh, ja Koper. 23 februari. Zo, want uh, deze februari hadden er... Uh, er zes dagen... of 29 dagen bij. Dus dan moet je ook nog weer eens gaan kijken in je agenda. Het was er ergens rond de 22 23 pin er niet helemaal op vast. Uh, ze komt uh, oorspronkelijk uit de... de ja, uit de streek van de Grote Rivieren. Uh, uit Nijmegen. Daar uh, is ze geboren en getogen. Maar ze woont tegenwoordig in Arnhem. Leuk verhaal is dat ze, uh, toen ze dat zei, tegen de vrienden oh ga je in de stad van Vitesse wonen? Ja gevoelig hè? Het voetbalpubliek uh, bemoeit zich er dan ook nog eens een keer mee. Maar Nina trekt zich daar eigenlijk niet zo gek veel van aan. Het, ze heeft uh, één EP uh, afgeleverd. En uh, dat was ook volgens mij... Maar dat weet ik ook niet helemaal zeker. Want dan moet ik weer gaan uh, prutsen achterin op uh, de EP. Is uh, dit nummer er één van I Can Be. Wat ik uh, zo bijzonder vind aan dat uh, spel. Want ik heb het dan ook gezien aan het gitaarspel. Is dat ze er op een, een of andere manier aan... Nou, plukt wil ik ook niet zeggen, maar ze houdt op een, een of andere manier die snaren op, uh, op een bepaalde manier stil. En dat, uh, ja, dat, dat, dat maakt het er wel heel erg apart door. Uh, daarvoor hoorde je een uh, nummer van Double Grust. Uh, de jongens zijn niet meer, ze hebben uh, besloten om er een punt achter te zetten. Het heeft uh, te maken met, uh, met, de, ja, met de creativiteit. Het, het, het, ja, het, het loopt allemaal niet meer zo als ze het eigenlijk zouden willen doen. En dus hebben ze gewoon besloten om de stekker eruit te trekken. Gewoon, uh, ja, min of meer. Het is over, het is klaar, het is op. Uh, de band is, uh, ja, min of meer ophouden te bestaan. Dat, dat nummer wat jullie net hebben gehoord... was hier ook al uit uh, de studio die we hier, uh, Ja, we hebben ze hier ook uh, gehad in de studio. En daar is een opname van. Lekker. Zo, dat heb ik gezegd. Uh, dan ga ik uh, nu even uh, fijn terug naar uh, een beetje experimentele popmuziek. Hoewel, nou ja, als je er even goed naar luistert, dan vind ik dit nog steeds een nummer wat mij sterk doet denken aan ja, Pink Floyd. En waarom? Dat heeft ook te maken met de twee muzikanten. De derde is mij onbekend, ze hebben een, een drummer, ze hebben een aardig wat versleten geloof ik. Nou ja, aardig, twee stuks. Robin Assen en Hans Jong die zitten er niet meer in. Wie de drummer nu is, dat hoor ik zaterdag, uh, want dan uh, gaat de bassist uh, met mij op pad, dat is Robert Komen. En uh, de zanger van de groep is uh, Malay Nash. Ik uh, neem aan dat uh, de band of nog bestaat, of nog een sluimerend bestaan heeft, maar dit hebben ze nog uh, nagelaten. Nashevsky met Forget Your Hair. Net alsof, ja. Ah, net alsof. Hé, hey Marcus, ben je er net Net alsof. <laughs> ja, ja ik, ik, moet iets, ik moet iets eventjes... Ik moet Marcus een excuus aanbieden. Marcus is, is mijn steun en toeverlaat in dit programma. ten slotte hij is mede programmamaker van dit, van dit onderdeel. Zonder hem zou ik niet hele leuke opnames maken. Zoals bijvoorbeeld die van Suus de Groot. Angela Moura. Nina Vijn. Eh... Ja, ze hebben er nog wel een aantal uh, wel gehad, geloof ik. Hè? Die uh, Alex... Uh, was ik heb een op je Ja, ja dat, is, uh, dat is aardig wat, wat geworden. Uh, John Doe's Revenge, dat hebben we nog. Chef Special, niet te vergeten. Dus uh, ja, het zijn, ja, het zijn er nogal wat. Uh, maar uh, vanavond stond uh, hier, uh, uh, ja, min of meer op het schema, uh, Sophie Verline. Maar Sophie is... Um, vanwege omstandigheden uh, niet in staat om hier te komen. En dat heeft ze ook keurig netjes gemeld. Alleen, ze heeft het gemeld op een moment... en dat is het uh, grappige... Uh, van het, uh, van het weekend uit. En ja, nou, wel het geval dat ik dat, uh, die wetenschap die ken en die weet ik al. Uh, nu was het deze middag. Marcus mailde mij gisteravond. Zeg, heb je al een beetje geluisterd naar de opnames? Ja, dat heb ik. Uh, nou ja, eigenlijk niet. Maar uh, de mail zag ik, uh, zag ik pas vanmorgen. Maar ik heb er tussendoor in de wetenschap dat Sophie uit afgezegd. Dat wist ik eigenlijk al vanaf zondag. Heb ik arme Marcus tot vandaag in de spanning gelaten. Ja, dat is natuurlijk minder. Ja, het is een hele ja, veronderstelling. Dat uh, komt hij uh, met hele bepakkingen, bezakkingen. Uh, bereidt hij zich voor om hier te komen. Maar het is allemaal niet nodig gebleken. Dus, uh, over Sophie Verliene. Daar gaan we dus nog een nieuwe afspraak uh, over maken. Dat wel. Maar ik kan wel alvast verklappen wat wij over twee weken gaan doen. Want dat is wel heel erg leuk. Dan komt Nadie. Van de studio. Dus dat... Uh, dat is nog iemand die ik helemaal niet ken. Nee, uh, Ik hebben hier de cd. Nou, ik heb, een, ik heb er nog wel wat tracks van gedraaid. Ja. Uh, dus dus wat, wat dat gaat, uh, twee, twee stuks geloof ik. Uh, we gaan, uh, ik, vind, ik heb zo direct al een nummer in, in mijn hoofd zitten die we, die we, zagen, die we gaan draaien. Uh, zij komt de 22 e naar de studio. 22 maart. Uh, nee, 29 maart. Ik moet het goed zeggen. Corrie, correctie. 29 maart. 22 maart is uh, vrij. 29 maart. dus is over twee weken, ja. Dan uh, komt zij hier uh, wat vertellen over Soon the Night. Dus niet Soon the Night, maar Soon the Night. Da Night, zo heet het album en daar gaat zij uh, wat bij uh, ja, wat, wat, uh, wat vertellen over hoe ze dat album heeft gemaakt. Welke liedjes, uh, bepaalde inspiratie, uh, noem maar op. We gaan gewoon iets, iets, iets vertellen over dat album. En wat uh, leuk is en wat mij leuk lijkt is in ieder geval de, wat de persoonlijke smaak van Deze Nadi is. Uh, beetje aangekomen via uh, Mirko. En de wijze mannen, Mirko Harmans die heb ik hier ooit in, in de muziekboulevard gehad. Dat is ook alweer twee jaar terug, in 2010... Uh, Toen kwam je langs. En ook hij schijnt met uh, materiaal bezig te zijn. zal ik zo direct uh, nog wel even wat uh, van laten horen. Dat is wel leuk wat hij uh, allemaal aan het uitspoken is. Uh, maar zo uh, doen die is het balletje eigenlijk uh, gaan rollen met uh, deze nadie. Dus uh, uh, dat zullen we over twee weken gaan meemaken. Nu tijd voor een, uh, voor een album track. Uh, nou ja, het is nog een EP track zal op het album waarschijnlijk heel anders gaan klinken. dan uh, zoals je hem nu gaat horen. Uh, van de Cosmic Carnival. 28 april. Dan uh, zal het in Rotterdam allemaal gaan plaatsvinden. Dan zal ik het uh, gaan weten hoe dat allemaal gaat klinken. Maar dit is nog zeg maar, de versie zoals we hem kennen van de EP. Hier zijn de mensen van de Cosmic Carnival met. Share Love. The colors that I like Activate the lines that we share With a bunch of strokes in the air Make it look like this is starry night Share with me the pictures Share with me the pictures in your mind Cause I will to see I Mind, Cause I will love to see us through Ja, ja, ja, ja. Dat was er uh, helemaal. Uh, als was Angela Moura hier uh, op 1 maart. Dus al die twee weken terug heeft ze hier uh, gespeeld. En dit uh, was uh, Draw a Picture for Me. Ja. Wat ze overigens ook uh, speelde in Hommeles in Almere. Daar was ik uh, bij. Dat was twee dagen later. Daar heb ik ook uh, het uh, verhaal van Rogi Pelgrim op... Uh, ja opgepikt als het ware. Uh, dat was nog allemaal voordat zij uh, min of meer het voorprogramma mochten doen van Beth Hart. Dat uh, gebeurde afgelopen vrijdag. En morgen, dames en heren thuis, dan mag zij uh, het uh, programma afsluiten van James Morrison in de Heineken Music Hall. Dus uh, het is ook niet uh, zomaar iemand die we hier uh, eventjes in de studio hebben gehad. Uh, Angela Mora is, werkt heel langzaam aan een mooie zangcarrière. En hoe, dat, hoe die eruit uh, zal gaan zien, uh, dat weten we nog niet. Daarvoor over geshared love van Cosmo Carnival bracht de tijd op, nou laten we zeggen uh, ruim 7 minuten voor 9. Gaan we verder met uh, de Port of Call en Open Sea. Let me watch these ships go by Let me think through my high wind windowsill Will I be here tomorrow For I'm thinking to set sail To Dat was hem, Open Sea, de Open Sea van Port of Call. En deze vrolijke vriend uh, is Pieter van Vliet en hij is uh, bezig met, uh, met een album. En hij zou in ieder geval, als het album er is, zou hij hier langskomen. Dus Marcus, ja, een van onze helden uh, van Paradiso, want dat was hij hier in onze ogen wel. Uh, en ik heb ook, hij was er ook vorige week uh, trouwens, <laughs> in uh, Almere. Ja, was leuk. Uh, toen heb ik dat even, even uh, ja, gevraagd en gezegd van, nou luister, dit vind ik wel leuk wat je gedaan hebt. Maar we zouden toch uh, graag als jij het uh, op hem klaar hebt. Uh, nou, hij was uh, zeer uh, blij met dit, uh, met dit verhaal. Ja. Dus, uh, dat, dat, dat sowieso. Uh, of, of het er ook uh, daadwerkelijk van gaat komen, dat moeten we afwachten. Nu op naar het nieuws doen we met koffie en Milk van Nadie. Zij komt dus, zoals gezegd, 29 maart hier naartoe. Ja, nummertje 2 van haar cd. Ja, heel goed. Soon the Night heet die trouwens. We all want to be someone... Find your own place down here A place where we have our coffees A place where we have our beers Well, welcome I'm your waitress You can order with me I heard you're out of a job So it's me who you'll see And you may speak to me And I will talk back Tell you wise things that I know Or just bullshit instead and, and you don't have to like me I don't have to like you Cause I'm paid to smile And to serve you Barry, always sore in his back, but he's not complaining, he doesn't like that at least he's not mentally retarded, as our most down this road, we laugh at their craziness, for all they know